Reputatiecoaching podcast aflevering 68. Vorige week beloofde ik je nog een video van met Kuts over het effect van XF data in foto's. Dus die krijg je deze week echt van me. Dan heb ik die belofte tenminste ingelost. Verder heb ik het volgende voor je: een nieuwtje. Arend Landman gaat in de komende tijd op zondag een gastblog schrijven... met aardige, nuttige, relevante en interessante spreuken, citaten en one-liners... over topics die in meer of mindere mate met reputatie en reputatiemanagement te maken hebben. Ook in de show vandaag. Google verandert weergaven van de zoekresultaten... het meet van passenger satisfaction bij de Chinese douane... het einde van Facebook mail, een Twitter-hack door phishing in mijn directe omgeving...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 Voordat ik begin met het terugblik op de vorige aflevering van de Reputatie Coaching Podcast... nog even kort over de Ordina Glass Contest die afgelopen donderdagavond plaatsvond in Nieuwe Gein. Daar waren maar liefst twee Google Glass Explorers, te weten Tjeert Jan van der Molen van Ordina... en Brechtje van der Leij die aan het hoofd staat van de productontwikkeling van de afdeling nieuws van Nu.nl. Laatst had ik al de twee promotievideo's die ik hiervoor had gemaakt met je gedeeld... maar nu wil ik de openingsvideo met je delen. Die heb ik dan ook opgenomen in de show notes... Ook deze video is met een beperkt budget gemaakt. De special video effects heb ik met behulp van wat standaard online services gemaakt en de spraakfragmenten heb ik gekocht via een aanbieder op Fiverr.com. De totale kosten van deze video, als je mijn uren niet meerekent, bedragen, schrik niet, minder dan 35 euro. Zo zie je maar dat je helemaal geen torenhoge kosten hoeft te maken om een aardige video te maken of te laten maken. Maar wil je precies weten hoe ik een dergelijke video maak, welke diensten ik er allemaal voor gebruik? En wat er verder nog bij komt kijken, laat dan een bericht achter in de show notes. En als er voldoende animo is, dan ga ik binnenkort er een instructievideo voor maken. In de podcast van vorige week vertelde ik je onder andere over hoe je je bedrijf van internet kunt verwijderen. Dat blijkt behoorlijk lastig, want als zoekmachines een associatie blijven vinden tussen jouw adres en een bepaalde bedrijfsactiviteit, dan willen ze dit graag aan andere mensen die ernaar naar op zoek zijn vertellen. En dat is helemaal het geval als er ook nog eens een telefoonnummer bij staat. Een belangrijk advies uit de vorige podcast is dan ook om voor je bedrijfsactiviteiten eigenlijk altijd een ander telefoonnummer te nemen dan je eigen mobiele nummer of het nummer van je vaste telefoon Koop gewoon voor twee tientjes een simpele traditionele mobiele telefoon met een prepaid kaart en communiceer dat nummer in de markt. Of maak gebruik van persoonlijke 084 of 087 nummers die je bijvoorbeeld bij Xoip gratis kunt aanvragen. Een dergelijk nummer kun je dan doorschakelen naar je mobiel, je thuisnummer of je Skype account. Hierdoor voorkom je dat je op je privénummer wordt gebeld als je dat niet uitkomt of nadat je bedrijf hebt opgeheven. Ook kun je een dergelijk nummer alleen op bepaalde tijden doorschakelen naar de bijvoorbeeld de voicemail of naar een live telefoniste... ...zodat je gemakkelijk je totale telefonische bereikbaarheid aanzienlijk kunt verbeteren en een professionelere look kunt geven. Tot zover de les van de vorige podcast. Dan nu over op het eerste onderwerp van vandaag. Spreuken, citaten, aforismen en andere puntige uitspraken. Arend Landman is al vaker in de show geweest Zo had ik een interview met hem in aflevering 42 over content marketing Op zijn eigen weblog trekt hij altijd veel bezoekers met zijn wijze woorden In de vorm van spreuken, uitspraken, aforismen, citaten en andere one-liners Over de meest uiteenlopende onderwerpen Hij heeft mij aangeboden om de komende paar weken ter opluistering van het weblog Elke zondag een aantal van dergelijke puntige korte teksten te zullen publiceren En gisteren heeft hij de eerste verzameling al gepubliceerd vanzelfsprekend is het thema van deze eerste citatenverzameling, reputatie. Ik wil een paar leuke citaten met je delen. De eerste is van Frank Peters, auteur van het boek Reputatie onder druk. Een sterke reputatie is van strategische waarde voor een organisatie, want die werkt als een magneet en maakt het gemakkelijker om medewerkers, financiers en klanten aan te trekken. En een leuke van George Bernard Shaw. Mijn reputatie neemt toe bij elke mislukking. En zo heeft Abraham Lincoln ooit eens gezegd... Karakter is als een boom en reputatie is als een schaduw. De schaduw is dat we erover denken, maar de boom is de werkelijkheid. De laatste die ik met je wil delen is van Benjamin Franklin. Er zijn vele goede daden nodig om een reputatie op te bouwen... en slechts één slechte om deze te verliezen. Ik zie de komende zondagen de andere uitspraken, citaten en aforismen... met belangstelling tegemoet... En vooral die laatste uitspraak van Benjamin Franklin: er zijn vele goede daden nodig om een reputatie op te bouwen en slechts één slechte om deze te verliezen, is van toepassing op een bedrijf dat ik verder niet bij naam zal noemen. Maar zij ontvingen van een bevriende relatie afgelopen zaterdagavond een tweet met daarin een link. Ze klikten op die link, moesten inloggen op Twitter en vervolgens was hun Twitter-account gehackt. Zelf had het bedrijf dit afgelopen zondagmorgen al in de gaten en ik ontdekte het begin van gistermiddag. Dus stuurde ik meteen een berichtje met de vraag of ze hiervan op de hoogte waren. Ze zeiden er al mee bezig te zijn. Achteraf hoorde ik dat ze natuurlijk meteen het wachtwoord hadden veranderd en vervolgens de foute tweets hebben verwijderd. Hieruit blijkt maar eens te meer hoe je moet oppassen met het klikken op links die je van anderen krijgt toegestuurd, zelfs als je denkt dat je de afzender kunt vertrouwen. De reden dat ik dat hier vertel is natuurlijk om je nogmaals te waarschuwen voor het klakkeloos op alle handen links klikken, zeker als je daarna ergens opeens moet inloggen. En let ook altijd op de pagina waar je uiteindelijk op moet inloggen. Kijk of die wel de originele URL bevat. Ik wilde de proef eens op de som nemen en vergewiste me ervan dat ik niet was ingelogd op Twitter en ik ook geen autologin voor Twitter ergens had aanstaan. Dus ik klikte op de link. Om veiligheidsredenen publiceer ik die link natuurlijk niet in de show notes, want stel dat jij er per ongeluk op klikt... Op mijn desktop kreeg ik wel een waarschuwing die mij vertelde dat ik mogelijk een foute site ging bezoeken. Deze melding heb ik weergegeven in de show notes. Het scherm dat ik vervolgens kreeg toen ik doorklikte zag er wel heel keurig uit. Ik heb een screenshot ervan ook opgenomen in de show notes. Op deze screenshot kun je zien dat alleen de URL geen twitter.com bevat, maar een obscuur IP-adres. En daar zit hem de crux. Het is dus geen site van Twitter. Als je op deze site je Twittergegevens invult, dan zijn ze vanaf dat moment ook in het bezit van een hacker of malefiede software die dan meteen lustig op los gaat twitteren onder jouw naam naar jouw volgers om zo hun wachtwoorden te oogsten. Op deze manier achterhalen foute figuren dus bergen wachtwoorden. En omdat je tegenwoordig op veel sites kunt inloggen met je Twitter account, kunnen ze die wachtwoorden dan ook nog eens voor al die andere sites gebruiken waar je met Twitter inlogt. Bovendien kiezen veel mensen vaak hetzelfde wachtwoord voor bijna al hun accounts. En... Dus is de kans groot dat de hackers ook nog eens op een grote hoeveelheid additionele accounts kunnen inloggen met het bij Twitter geregistreerde e-mailadres en het wachtwoord dat jij ze hebt gegeven als je op zo'n site inlogt. Maar terugkomen naar het topic van deze podcast, de reputatie reputatiemanagement. Het bedrijf in kwestie tweette meteen toen ze erachter waren gekomen dat hun account gehackt was en dat mensen niet op links moesten klikken die waren verstuurd in de tweets. Vervolgens hebben ze alle foute tweets verwijderd en getweet dat de schade beperkt was en alle foute tweets waren opgeschoond. Nogmaals benadrukten ze dat de volgers niet per ongeluk op de links van in de tweets van de voorafgaande nacht moesten klikken. Dat is een schoolvoorbeeld hoe je met een zo'n situatie om moet gaan. In het kort moet je de volgende stappen nemen. 1. Vertel alle betrokkenen wat voor incident er heeft plaatsgevonden en dat je ermee bezig bent. 2. Houd de betrokkenen tussentijds geïnformeerd. 3. Ruim de ellende op. 4. Geef het zijn brandmeester als je er zeker van bent dat je de situatie hebt opgelost. Doe hier je voordeel mee als jou eens zoiets overkomt. Blijf oppassen voor vreemde berichten. Klik niet zomaar op alle links die men naar jou stuurt. En let altijd op de URL van de pagina waar je op landt. Een extra tip. Gebruik andere dns servers bijvoorbeeld die van Google of van OpenDNS. Deze dns servers verbeteren vaak niet alleen je surfperformance, maar ze kunnen je ook helpen te voorkomen dat je door een foute site geïnfecteerd raakt of dat je in je onwetendheid wachtwoorden op phishing-sites invult. Hoe je dit kunt doen zal ik binnenkort uitleggen in een instructievideo. Ik denk namelijk dat er veel mensen zijn die hier graag hun voordeel mee doen. Google experimenteert continu met kleine en grote veranderingen. Niet alleen om de zoekresultaten steeds verder te verbeteren... maar ook om te zien wat gebruikers prettiger vinden. Zo is de afgelopen week een grote reeks veranderingen... in de weergave van de zoekresultaten doorgevoerd. Het belangrijkste en meest opvallende is wel... dat Google een stukje historie van HTML overboord heeft gegooid... in een soort van moderniseringsslag. Sinds de opkomst van HTML waren links van origine blauw en onderstreept. Natuurlijk kon je al die jaren met HTML en of CSS de links andere kleuren geven en de onderstreping verwijderen. Maar Google vertoonde altijd de blauwe onderstreepte links in de zoekresultaten. Tot afgelopen week. Ik weet niet of het jou al is opgevallen, maar er is een boel veranderd. De onderstrepingen is er weg in de links in de zoekresultaten die overigens nog wel blauw zijn. En overal is iets meer witruimte tussen de regels, tekst enzovoorts. Verder zijn de zogenaamde sitelinks wat ruimer van opzet en worden, voor zover ik heb begrepen, advertenties wereldwijd nu hetzelfde vertoond. Met de afkorting ADV ervoor in het wit op een knalgele achtergrond of ad als op Engelse sites. In de show notes heb ik twee pagina's voor dezelfde zoektermen opgenomen zodat je het zelf kunt vergelijken. De zoekterm is standaard Beuningen. Links zie je dan de oude weergave en de rechter screenshot bevat de nieuwe weergave. Reviews verzamelen en gebruikers, klanten, gasten of patiënten vragen naar hun mening is voor alle ondernemers inmiddels een standaard werkwijze, als het goed is. Als een gebruiker, klant, gast of patiënt zijn of haar mening geeft, helpt dit met het verbeteren van je dienstverlening of je producten. In China wil de douane ook graag haar dienstverlening verbeteren. Zo ontving ik eerder deze week van Paul Kooistra de foto die ik in de show notes heb opgenomen. Op deze foto is te zien dat er bij de Chinese douane een apparaatje staat waarop je je mening kunt geven over de behandeling die jij van de douane hebt ontvangen. Je kunt kiezen uit twee soorten groene smileys en twee soorten rode, chagrijnig kijkende kopies. Ja, ik kan tenslotte volgens mij die geen smiley noemen met hun omgekeerde en dus chagrijnige glimlach of grimas. Dan is er een klein nieuwsberichtje van Facebook. Facebook maakte recentelijk bekend dat zij stopt met de Facebook mailservice. Misschien wist je het niet, maar je hebt ook een eigen facebook.com e-mailadres. Dat adres is precies je gebruikersnaam. Dus als de URL van jouw Facebook-profiel facebook.com slash pietjepuk is, dan is je e-mailadres bij Facebook pietjepuk.facebook.com. Deze dienst gaat Facebook binnenkort uitschakelen. Wat er dan zal gebeuren, is dat als iemand mail stuurt naar pietjepuk.facebook.com, deze, primaire... deze mail wordt doorgestuurd naar het primaire e-mailadres dat pietjepuk bij Facebook heeft ingesteld. Als Pietje dus inlogt met pietjepuk.gmail.com, dan wordt de mail naar pietje.puk.facebook.com binnenkort dus alleen nog maar doorgestuurd naar pietje.puk.gmail.com en is die mail dus niet meer als een bericht in Facebook te lezen. Reden hiervoor is dat deze dienst amper wordt gebruikt door iedereen die op Facebook zit, dus het kost Facebook waarschijnlijk te veel geld om deze feature actief te houden. Hé, daar is die dan eindelijk. De beloofde video van Matt kuts van Google over het effect van XF data in foto's. Maar laat ik eerst beginnen met uit te leggen wat EXIF-data is. EXIF staat voor Exchangeable Image File Format. Wikipedia schrijft het volgende over EXIF. Exchangeable Image File Format, EXIF, is een metadata-specificatie voor afbeeldingsbestanden uit onder andere digitale camera's. Het wordt gebruikt in bestandsformaten zoals JPEG en TIFF. Het is ontworpen door de Japan Electronic Industry Development Association. De EXIF-metadata kan uit de volgende gegevens bestaan. Datum en tijd van de opname en van de laatste bestandswijziging. Merk en model van de camera. Naam van de eigenaar van de camera. Camerainstellingen zoals belichtingstijd, diafragmagetal. Oftewel het F-getal, diafragma, brandpuntsafstand En GPS-gegevens zoals de breedtegraad en lengtegraad. Exif data is dus een vorm van metadata die bij digitale foto's wordt opgeslagen. Op het Google Webmasters kanaal op YouTube behandelt met Kuts in een recente video de vraag of Google... Exif data in foto's gebruikt om foto's in de zoekresultaten te renken. Matt antwoordt hierop met de verwijzing naar een blogpost van april 2012, die ik overigens niet kon vinden, waarin Google zegt zich het recht voor te behouden om Exif data in foto's in de toekomst te vertonen of te gebruiken. tijd vertoonde Google soms de Exif data van foto's naast de foto als je ook daadwerkelijk naar foto's zocht. Google kan die gegevens dus uit de foto's oplepelen. Matt zegt impliciet dat je de exif-gegevens niet hoeft te verwijderen van je foto's. Het kan iemand die naar foto's van een bepaalde camera of met een bepaalde brandpuntafstand zoekt helpen die foto's sneller te vinden. Aan de andere kant zegt hij ook dat je het niet specifiek hoeft toe te voegen als je camera die gegevens niet bij de foto's opslaat. Als je goed luistert naar het verhaal van Matt op de video die ik in de show notes heb opgenomen, dan hoor je dat hij eigenlijk geen direct antwoord geeft. Het is geen duidelijke ja, maar ook geen duidelijke nee. Aan de andere kant is het de vraag hoeveel Google kan met de exif data van de foto's anders dan inderdaad het merk de belichtingsduurde die je instelling en andere specifieke fotogerelateerde zaken indexeren en die gebruiken voor de ranking. Toegegeven als Google de gps coördinaten van een foto koppelt aan gps data die het heeft van bedrijven, bijvoorbeeld in de directe nabijheid van een locatie met een Google Plus pagina, die dus ook op Google Maps staat, dan kan het de foto associëren met een bepaalde fysieke locatie die op, of dicht bij de gelogde gps-coördinaten ligt. Dat kan natuurlijk de ranking aanzienlijk beïnvloeden als deze koppeling wordt meegenomen. Maar laat ik duidelijk zijn, die koppeling is er nu nog niet. Maar om hier alvast maximaal op voor te sorteren, met alle foto's die ik maak, geotag ik alle foto's die ik overhoud na een fotoshoot en die ik aan een opdrachtgever overhandig, of die ik ergens publiceer. De reden hiervoor is dat mijn digitale spiegelreflexcamera's dit nog niet zelf doen. Ik gebruik simpelweg het programma Picasa van Google voor het geotaggen van foto's. Mocht Google dan ooit in de toekomst foto's echt gaan koppelen aan bepaalde locaties, zoals bijvoorbeeld trouwlocaties, dan weet ik tenminste zeker dat mijn foto's daar gereed voor zijn. En het is altijd beter om dat vooraf te doen terwijl je toch bezig bent met de workflow van je fotoshoot, dan dat je dat achteraf moet doen voor al je foto's. Daarom raad ik ook jou aan om je foto's vanaf nu te gaan geotaggen. Al doe je het niet voor Google, dan kan het altijd leuk zijn voor je nageslacht als ze kunnen zien waar je de foto's precies hebt gemaakt. Maar er is nog andere metadata die onzichtbaar in fotobestanden kan worden opgenomen. En dan heb ik het over data die volgens mij niet per se nu... maar vast wel in de toekomst gebruikt wordt of kan worden gebruikt om foto's te ranken. Als eerste is er de IPTC. Dat is een standaard die in de jaren 70 van de vorige eeuw is ontwikkeld... door de International Press Telecommunications Council. Het is initieel ontwikkeld als standaard voor het uitwisselen van informatie tussen nieuwsorganisaties... Maar het is door de jaren heen verder ontwikkeld. Omstreeks 1994 kon je in Adobe Photoshop via het bestandsinformatievenster IPTC-data toevoegen, aanpassen en verwijderen. Vanaf die tijd is het ook door fotostockbureaus omarmd als mede door bedrijven buiten de traditionele nieuwsmedia. En als tweede is XMP. XMP is de relatief nieuwe XML-standaard Extensible Metadata Platform dat in 2001 door Adobe is ontwikkeld. Adobe werkte toen met de IPTC om de oude IPTC-headers op te nemen in het nieuwe XMP-framework. In 2005 lanceerde Adobe de IPTC-core-schema voor XMP-specificatie. XMP is een publiekelijke open-source-standaard die het voor ontwikkelaars gemakkelijker maakt om de specificaties in andere software over te nemen. XMP-metadata kan voor veel bestandstypen worden gebruikt, maar voor grafische formaten wordt het ook over het algemeen gebruikt voor JPEG- en TIFF-bestanden. Naast dat ik al mijn foto's van geografische GPS-coördinaten voorzie... vul ik bij de foto's die ik oplever of die ik voor een bepaald project bewaar... de metadatavelden ook met de relevante gegevens. Dus bijvoorbeeld de naam, straat, postcode in plaats van de locatie... evenals allerlei trefwoorden, categorieën enzovoort. Baat het niet, dan schaadt het niet is mijn motto wat dat betreft. Je kunt die gegevens er maar beter wel in hebben, vind ik. Natuurlijk is het dan gemakkelijk om foto's te zoeken en bovenal te vinden... en het kan je helpen in de toekomst. Want... Stel dat ze in de toekomst worden gebruikt en je hebt voor de foto's van een shoot niet die extra paar minuten genomen om de gegevens erin te zetten, dan kun je de zoekmachines op dat moment ook niet zo 1, 2, 3 van aangepaste foto's voorzien waar de gegevens dus wel in zitten. En dan sla je zelf voor je hoofd. Dus, zet zowel de GPS-coördinaten in al je foto's en voorzie ze van zoveel mogelijk metadata voordat je ze aan je opdrachtgever geeft of voordat je ze uploadt naar een of andere site of service op internet.